Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Thierry Baudet is bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker meer. De medeoprichter van Forum voor Democratie komt op de kieslijst op plek 2. De nieuwe nummer 1 is de Vos. Baudet vindt dat hij deels door eigen schuld de groei van de partij in de weg staat. Zo zegt hij dat media hem boycotten vanwege zijn pro-Russische standpunten en uitspraken tijdens de coronapandemie... Zijn opvolger lieden wij de volksraad eerder in de Tweede Kamer voor FVD. Ze wordt dinsdag geïnstalleerd en is vanaf dan fractievoorzitter. Een Oekraïense politicus is vandaag op straat in Lviv doodgeschoten. Het gaat om André Paruby, de oud-voorzitter van het parlement. Hij werd volgens Oekraïense media onder vuur genomen door iemand op een fiets... die zich voordeed als bezorger. De politie is nog naar de schutter op zoek. President Zelensky spreekt van een verschrikkelijke moord...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 Eerder meldde Iran dat het 21.000 mensen heeft gearresteerd tijdens de 12-daagse Oorlog met Israël. Van veel arrestanten is niet bekend waar ze van worden verdacht. De voetbalsters van PSV zijn door in de voorrondes van de Europa Cup. De vrouwen van Metalist uit Oekraïne werden in Stockholm met 2-0 verslagen. PSV had de winst nodig om Europees voetbal te blijven spelen na het verlies woensdag in de Champions League kwalificatie tegen Manchester United. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan ook een bui vallen. Het is zo'n 22 graden. Vanavond eerst droog, later vanuit het westen regen. Morgen eerst regen, later droog en geregeld zon. Bij opnieuw 22 graden. Dit was het Dennois Journal. ZFM Verkeersinformatie.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 day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 Maar het blijft spannend. Oh, maar we yeah. zitten, zitten, zitten pas op uh, Q1 natuurlijk. Iets St, stra, straks meer erover hoor. Dus waar uh, yeah. we het in de gaten en lekkere muziek ook. Hè? We dachten van deze: The Summer Breeze. Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh, oh, oh, oh. Sunrise peeking through the palm trees. Feel the warmth come on, catch that breeze. Standy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 Pure delight, catching waves, we're living free. Come along, come along, just you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 Klassieker uit de jaren 80 hier op de Zandvoort Radio. Race Day kwalificatiedag op het uh, circuit Zandvoort. En je de roosters van Heywood. We gaan uh, naar onze pit reporter. Nee, het is nog geen kwart over vier. Maar wel heel belangrijk natuurlijk uh, de kwalificatie op het uh, circuit van Zandvoort. Dus vandaar dat we Rindel even bereid hebben gevonden om uh, tussendoor ook in de uitzending te, te komen. Goedemiddag, ja. Rindel.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 Ja, zeker als nou natuurlijk op een vijftiende plek zit, maar ja jongens ook een Ocon en, ja, en stroomt dan weer, weer in die gringbakken. hè. En ja, dan, uh, ja, ja, ja, ja, Maar ja, als ik daar toch monteur voor was, nou, ik, ik gooi je de luiken dicht zeggen zeg, ja, dat moet ik mezelf uh, maken allemaal. Zeker <laughs> ja. weten, want we, het is wel een leuk team. Ik zag, uh, gisteren was ik op het circuit uh, natuurlijk en ik zag ja. heel veel van die groenachtige mensen lopen. Ik denk, er zijn best heel veel aanhangers van uh, Aston Martin.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 Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij een rustige kerst wil hebben. Ja, ja, daar, ja, ja. Maar ja, met zo'n zo rijden lukt dat natuurlijk niet. Daar word je wel een nee. beetje zenuwachtig van. Zeg maar. Nee, want uh, het lijkt wel. Die auto kan dat dus wel. Hè? Want we zitten er toch er even bij met tijden. En Strol kan ook gekke dingen doen. Hè? Die kan ook op een gegeven moment zo'n ding opeens op een derde, vierde plek zetten. Uh, in het heel verhaal. Maar ja, dit is toch wel. wat Ik denk, wat is er hemelschap met die jongen aan de hand? Wat heeft die uh, van de zomer die drie weken zitten doen? Maar uh, geen goede dingen. Wat op ophouden? Nee, zeker niet. Nou ja, de top uh, vier.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 Is daar toen gestaande start gemaakt en als die remmen maar even niet in hun window zitten van uh, zeg maar de, de, ja, de ho hoeveelheid warmte die ze moeten hebben. Ja dan schiet je gewoon rechtdoor. Klaar. Moet ja. uh, en dat gebeurt even. En gelukkig niet al te veel uh, schade geloof ik. Ze hebben het allemaal kunnen oplossen dus. Uh, uh, Laten we zo zeggen. Het was geen strolletje. <lacht> Laten we nee omhouden. zeker niet. Zeker niet. <gazien> en uh, Albon later ook nog uh, moest zo'n beetje op dezelfde plek uh, nog uh, de tassenbocht en bocht ingevlogen. Dus, uh... ja. Ja. ja, maar die tassenbocht is ook geen makkelijke. Hè? En, en tegenwoordig is die zeker met dat grote gebouw en die muren helemaal blind. Vroeger kon je dat tassenbocht een beetje aankijken toen er nog helemaal niks stond. kon je jezelf een beetje oriënteren met die bocht. Nou, is het is gewoon een hele blinde bocht geworden. Want je hebt geen idee waar je heen gaat en waar je uitkomt nee. als je erin en uit gaat. Dus uh, dat is voor die rijders ook best wel even, uh, heel anders. En uh, nou, We gaan nu Q2 in. Ik ben heel erg benieuwd hoe. Uh, hoe, de, uh, hoe ja, <laughs> eigenlijk voornamelijk hoe snel.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 Ja, kijk. Ja, waar komt die dat... ja, hij, is gister, hij is gisteravond uit eten geweest met me. En uh, daar heb ik, heb ik gezegd hoe hij moest doen. Kijk, maar, nou, <laughs> kijk het werkt het, het werkt. Zeker. <laughs> dat werkt gewoon. Nou, voor, de de de, de voor de rest hebben we Albon op nummer 6, Williams, ook wel ja. een soort van verrassend. En Gasly ja. Alpine op nummer 8. Um, nou, en dan gaan we even naar de laatste vijf die er dan nu uit liggen. Dat is uh, de Alpine van Cola Pinto. En Hulkenberg...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 Uh, heel eerlijk, McLaren gewoon echt gas gaat geven. Want ik heb het gevoel dat ze nog niet alles hebben laten zien. Zeker als je in de vrije training zag hoe, hoe ver ze van de rest af waren. Nou, mm -hmm. ik ben heel dus, benieuwd hoe het zo meteen gaat. De Q2 is inmiddels voor start gegaan. En zo meteen komen we bij je terug, Rendel. Dankjewel, hè? Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. Geniet Goed. lekker van Q2. Gaat komen. zij dat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 En Coverband Roy Meijer. Ah, kijk, dat uh, wordt uh, leuk daar op het En Ook leuk dat je gewoon op een heel groot scherm uh, live de race uh, kan volgen morgen. En uiteraard op dit moment de kwalificatie waar we middenin zitten met de Q2. Nou, zo dadelijk horen we daar meer over en dan gaan we weer uh, bellen met Rendell Los. Maar eerst gaan we even weer wat muziek voor je draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. En een uh, van die platen die ik gedraai is aangevraagd door onze eigen Jaap Koper. Inderdaad een hele goede paard om uh, op een race day te draaien. Yellow, hier is de race.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 En Alonso uh, die er nog bij zit, waardoor, ja, het is weer zo, Synoda eruit ligt, jongens. Nee, hè? Synoda eruit, ja, op de twaalfde plaats. En uh, hij lag op een gegeven moment 8, Rendel. dachten ja, we, nou, ja, dat gaat ja. lekker, maar. En dan zie je hoe het op een gegeven moment toch in die laatste paar seconden van zijn training helemaal fout kan lopen. En ja, jongens, uh, Kimi Antonelli, hè, ons grote talent, ligt eruit op de 11e plek. Tsunoda 12 eruit, Bortoletto 13 eruit. 14e Castley eruit. En 15e Albon. En die had ik eigenlijk wel verwacht dat hij wel in die top 10 zou komen. Ja, inderdaad. Dus uh, nou, niet gelukt, dus ook uh, voor Albon niet. Maar wel nee. voor uh, de beide Racing Bulls. En dat is toch wel ja. uniek weer, hè?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 Niet gelukt. Dus uh, uh, we gaan daar een uh, Q1 tegemoet, uh, die heel spannend gaat worden. Voornamelijk natuurlijk uh, tussen, uh, ja uiteindelijk wel Oscar Piastri en uh, Lendon Norris. Want dat uh, zat daar 9000, ze dus zat er nu tussen, dat gaat helemaal nergens over. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd dadelijk. Ja, het lijkt er wel op. Nee, ja, Max verstappen heeft uh, <laughs> iets van 2 uh, twee, uh, twee tienden op, uh, op de heren. hè? Ja, maar ja, we, we, hey, Max weet we, hè? in feite bij kwalificaties, uh, elke Q1, Q2...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 Ja, maar ik zou niet weten wie nog in de Red Bull wil zitten. Lawson zit ja, ja, ik er zeker niet. Ja, oké. Okay. Pakketuren. <laughs> dus uh, ja, wie, wie gaat erin zitten? Dus ze kunnen niet gaan wisselen. Want Lawson zou de, absoluut zeggen, nou dat heb ik al meegemaakt, dat doe ik niet nog een keer. Um, uh, dat is een einde carrière. Uh, en dat Hartje, die heeft natuurlijk gezien wat er allemaal gebeurd is. Die heeft er ook allemaal gezin in. Maar zou Tsunoda willen? Uh, ja, ja, ik denk het niet. Nee, ik denk Tsunoda nu zoiets, ik wil bij die team door.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 Dus uh, ja, het is nog helemaal niet zeker dat we hem uh, volgend jaar ook weer als tweede rijder zien. Nee, dat, uh, we, we hebben die, we, geen idee wat er gaat gebeuren. Uh, als je gaat kijken naar de teams, staat er nog heel veel open. bij heel veel teams. Hè. We weten helemaal niet uh, of bijvoorbeeld een, uh, een Louis Hamilton uh, eind van het jaar zegt. Nou, jongens, ik heb het gezien, uh, dit was het niet meer. Ik stop ermee. Nou, dan gaat op een gegeven moment ga je vertellen, dan gaat er een hele grote uh, wisselwerking in dat uh, pad op gebeuren. Uh, <lacht> we, we gaan het zien. Ik heb geen idee.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 Ja, dus hij kan het nog wel, die oude man. Hij kan het wel. Hij is wel weer even voor Leclerc, natuurlijk, die op de vijfde plek ja, zit. Ja, ik zit. Ik zit trouwens nu net even te kijken. Ik zie een Tsunoda weglopen met zijn kopie. Nou, die zit dan net niet tussen zijn knieën. Nee, dat hebben we begrepen ook. Nee, in Die ieder geval uh, ja. doe jij even rustig aan, want ik hoor je flinke hoesten, het verkoudheid ja. opgelopen, waarschijnlijk. Uh, Beterschap. <coughs> ik ben twee dagen ziek geweest. Dus oh, oké, oké, oké. We gaan zo dus, uh, meteen voor uh, de Q3 aan het begin van het uh, derde uur uh, weer uh, spreken, Rendel. Dankjewel voor dit moment. Okay. Dankjewel, wel. Oké, okay, dan. hoi. Bye.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 Ondertussen nog even tweetal lekkere platen en daar zijn we zo weer bij terug. Tot zo! We zijn na het nieuws weer uh, vier uur, 4 uur. Veel meer over de Q3 van de kwalificatie. En uh, ja, daar gaan we met Rennes over uh, praten. We kan wel vast uh, wat verklappen op dit moment. Piastri op P1, Norris P2, Verstappen P3, Russel 4, Hamilton 5 en Leclerc vinden we op de zesde plek. Nou, hoe uh, doen de Racing Bulls? Het? Nou, uh, Hadjaar op nummer 7. Uh, Alonso, achtste plek. En dan hebben we Sainz in de Williams, ook knap trouwens. Uh, negende plek op dit moment. En de tiende plaats is er voor de naamgenoot van Randall Lawson. We hebben het over Liam Lawson. Dus zo meteen dus daar veel meer over in het volgende uur. We zijn even uitgelanceerd, maar nog niet uitgezomerd. Want deze heb ik ook nog gevonden in de, de cd koffer Tot zometeen. I'm yes.